podium terechtgekomen. En de een na de ander wordt toegejuicht. Jeroen Zoet staat nu klaar om naar voren te komen. Ja. Wat een belangrijke rol. Wat heeft die jongen punten gepakt voor PSV dit seizoen. En natuurlijk is Luc de Jong ook uh, aanwezig. Jeroen Zoet komt nu naar voren. En een enorme glimlach op zijn gezicht. De man die al zo lang bij PSV zit. Is nu uh, bij Erik Gudde. Krijgt een uh, hand. En uh, krijgt nu een uh, medaille om de nek. Ah, Irving Lozano. Ja jongen. Dit is ook uh, leuk. hè? Vorig jaar kampioen met Pachuca in Mexico. En nu met PSV in Nederland. En wat heeft hij het goed gedaan. Niet gescoord vandaag. Maar wel een hele belangrijke. Philip Koku komt dan als laatste van de spelersgroep naar voren. Krijgt een enorm applaus en terecht. Want ondanks het feit dat zijn hoofd op het hakblok lag aan het begin van dit seizoen. Na tegenvallende resultaten heeft hij de ploeg... Enorm op de been gekregen. Erik Gudde geeft wat mooie woorden aan Filip uh, uh, Koku. Hij is de succescoach voor de derde keer kampioen met PSV. En dan gaat het gebeuren. Dan gaat... Er uh, was er nog eentje vergeten. Ik herken hem niet zo snel wie dat is. Maar hij krijgt natuurlijk ook een medaille en een hand van... Uh, Gudde en van Willy van der Kuilen. En dan uh, Willy nog even een paar lieve woordjes. En dan gaan we kijken naar het moment waar iedereen hier altijd een jaar op zit te wachten. Want ieder jaar moet PSV kampioen worden. En nu is het gelukt. De schaal is van uh, de staander afgehaald. Overgegeven door Erik Gudde aan Willy van der Kuilen. Van der Kuilen staat nu op de middenlijn. En gaat heel langzaam lopen naar de aanvoerder. Naar Van Ginkel. En daar gaat hij omhoog. En geeft hem aan Van Ginkel. En Van Ginkel geeft hem omhoog. En PSV heeft de schaal binnen. Rood-witte confetti. En vuurwerk. En natuurlijk al die duizenden mensen met een nepschaal in hun handen, die ze boven hun hoofd houden. De kampioen is de terechte kampioen. Met vuurwerk. Niet altijd vuurwerk in de wedstrijden. Maar vandaag wel een klinkende 3-0 overwinning. En de 24 e landstitel voor PSV is een feit. Een prachtige landstitel die ze hier toch niet gauw zullen vergeten. PSV, kampioen Eredivisie, seizoen 2017-2018. Arman, sta je ergens in de confetti? Ja... Bijna wel. Ja, prachtig gezicht hoor. Dat rood-wit uh, gesnipper dat hij naar beneden komt. Ik kijk ondertussen ook naar, naar Marcel Brans en Toon Brans. Die uh, stilletjes aan het genieten zijn. Zoals directeuren dat horen te doen zitten. In de dugout hebben daar nu plaatsgenomen. En vieren samen met de rest van de staf het, uh, het feestje. En de fans, ja die zijn blij. Papieren schalen de lucht in. En de spelers poseren nu traditioneel natuurlijk voor die groepsfoto. Die in allerlei tijdschriften, in allerlei kranten. En uh, in wat voor websites dan ook wel niet afgedrukt zal staan. De groepsfoto van dit kampioensjaar. Van PSV het jaar 2017-2018. Alle confetti inmiddels neergedaald. En de spelers hebben de schaal eindelijk in de handen. Iedereen wist. Sinds vorige week eigenlijk wel dat iedereen er een keer ging komen. Het moest vandaag, het zou vandaag en het is vandaag uiteindelijk ook gebeurd. Mooi hoor, kijk eens om je heen. Prachtig, al die mensen die hier feest aan het vieren zijn. Papieren schaaltjes gaan de lucht in en er wordt gezongen, er wordt gedanst. Eindhoven viert feest, Eindhoven viert de 24ste titel van PSV. De spelers zijn inmiddels begonnen aan de ereronde. Chucky Lozano heeft de schaal heel snel in zijn greep. En die wil nu al beginnen aan de ereronde, wordt nog even teruggeroepen. Want er moeten nog een paar uh, foto's gemaakt. Worden. mensen moeten nog wat poseren voor de camera's. En dan mogen ze de schaal zo dadelijk ook gaan laten zien aan de supporters. Want die willen het natuurlijk zien. Het feest hier gaat nog wel even door natuurlijk. En dus blijven wij daar ook bij zo dadelijk in het komende uur op Radio 1. Onder andere met gesprekken met Marco van Ginkel en Luc de Jong na het uitgestelde journaal. Tot zo.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 En vlak daarvoor had Tagliafico zijn tweede gele kaart gekregen... na een overtreding op Lozano. De Verenigde Staten blijven militair aanwezig in Syrië... totdat alle doelen zijn bereikt, Dat zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. Volgens haar wil de VS ervoor zorgen dat de chemische wapens... de Amerikaanse belangen niet kunnen schaden, dat IS wordt vernietigd... en dat Iran goed in de gaten gehouden kan worden. President Trump verklaarde eerder dat Amerika zeer snel uit Syrië zou vertrekken... De hele dag is actie gevoerd bij de Oostvaardersplassen... tegen het voerbeleid van de provincie. Afgelopen nacht lieten actievoerders kruisen... en een doodskist in het natuurgebied achter. Later was er een stille tocht bij het provinciehuis in Lelystad. In vanmiddag reden betogers langzaam over de A6... waardoor een korte file ontstond. De actievoerders dreigen met hardere acties.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 Goedenavond. Deze langs de lijn gaat een uurtje langer door vanwege het kampioenschap van PSV. We gaan naar Amal Asaroglu. Die praat met de coach die voor de derde keer landskampioen is geworden. Philip Koku, Je bent helemaal nat. Heem helemaal nat, Philip Cocu. Dus... Ja, ik heb een paar bakken water over mij gehad. Uh... Geen alcohol in, of wel? Ja, is helaas geen champagne. Misschien komt dat nog. Hoe, wat is dit voor wedstrijd geweest? Zo'n kampioen worden op deze manier? Ja, het is fantastisch. Ik denk, je speelt tegen uh, een concurrent. Je speelt thuis. vol uh, stadium met, met ja, een fantastische sfeer. Iedereen uh, die zat er klaar voor. En ja, de spelers hebben het uh, op, op uh, wereloze manier denk ik, afgemaakt. Ja, dan uh, mag je wel een feestje vieren, denk ik. Kon het eigenlijk nog wel fout gaan na die week en dat zelfvertrouwen dat jullie hadden? Nee, we hadden geen, uh, geen seconde twijfel. Uh, dat hebben de spelers ook laten zien. Uh, het spelen om de titel te behalen in eigen huis... dat geeft denk ik een ander soort spanning... dan om, om de tegenstander geen kampioen te laten worden. Er komt zoveel extra energie kwijt. En, uh, ja. La, laatste vraag, je moet snel weg. Drie titels in vier jaar, wat betekent deze nou voor jou? Ja, elk elk uh, titel is bijzonder. Of het nou de eerste is of uh, die bijzondere in, uh, op de laatste dag. Nu tegen Ajax... is.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 Dat was Philip Cocu, die natuurlijk ontzettend blij is. En echt ontzettend nat ook. Want die kreeg me nog een bak water over zich ja. heen. Maar die gaat zich nu voegen bij de spelers om het feestje hier te vieren. Ja, dan zeggen ze zelfs in München u tegen want, uh, wat daar gebeurde. Uh, <laughs> wat hij over zich heen kreeg. Heel nou, interessant. We zien nu een shot van Marcel Brans. Want ja, blijft hij. Zijn contract loopt nog door. Hij heeft natuurlijk heerlijk samengewerkt met Marcel Brans. Uh, is sprake van dat hij naar Everton komt? Kan gaan uh, is bevestigd in ieder geval door Tom Gerbrand. Ger dus, ja, ja Brans. Ja. Ja. Maar dat betekent dat hij een nieuwe, nieuwe uh, technisch of een, ja technisch directeur boven zich uh, gaat krijgen. Ja. Moet je natuurlijk wel weer lekker mee klikken. Hè? Wat kan het verkeren in het voetbal? Hè? nu wordt ge, nu wordt hij bijna gesmeekt om te blijven. Philip Koku, weet je nog dat voor de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen zijn hoofd echt op het hakblok lag? Zonder meer. Die, die afgang in Europa. En ja. er werd toen eigenlijk verwacht, als hij verliest van AZ... en dat stond zelfs nog te gebeuren tijdens die wedstrijd... dat hij er dan uit zou zijn gevlogen. Maar, laat ik wel zeggen, dat zijn wij... De media. En wij roepen dat heel snel. ja Maar de druk was immens. Gek genoeg, hè? Nog voordat er één eerder die wedstrijd was gespeeld. Er was ook wel ongerustheid bij de fans. Die uitschakeling tegen, hoe heet dat clubje ook alweer? OC. OC, Dat was natuurlijk een blamage eerste klasse. En dat betekent dat je in Europa geen geld kan verdienen ook. Nou ja, toen is de druk wel een tijdje opgevoerd. Maar ja, weet je, dat is de kracht wel van PSV. Een familiaire club, net ook benaderd benadrukt? Ja, moeten we schakelen? Nee, nee, nee, nee. Andy. Andy, komt er maar in. Ja, ik zie Jord Hendricks met uh, zijn kleintje en de schaal in handen. Klein babytje met een grote koptelefoon op. Want het uh, is nogal lawaaiig hier. En uh, daar heeft hij goed gedaan. Daar heeft hij goed over nagedacht. Uh, Lozano, ook prachtig om te zien met een grote Mexicaanse hoed op. En ah, de een na de ander, het is zo'n enorm feest. Ik zie nu in Jimad uh, zeer in team met zijn uh, vrouw, neemt ik aan. Anders doe je dat niet zo uh, open en bloot op het veld. Uh, zoenend, iedereen is feest aan het vieren, want de baby's, de kinderen mogen het veld op van de spelers. Maar als er iemand aan het glimmen was, dan was het dan Marcel Brans. En wat heeft hij het hier naar zijn zin, werkt prettig samen met Philippe Cocu. Het ook heel goed samen met uh, de directeur, met Toon Gerbrand. Die natuurlijk ook een, uh, een applausje en een uh, provisie had verdiend. Hoor, want ook okay, hij heeft de boel goed in de gaten gehouden en op de rails gehouden. Het publiek zit nog grotendeels in het stadion. Maar gaat heel langzaam maar zeker de kroeg opzoeken. Want ik kan me niet voorstellen dat er iemand naar huis gaat. En mocht er morgenochtend op het werk iemand missen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Want ik denk dat het feest enorm wordt. Guus Meijers heeft hier al een aanzet gegeven. Met Brabantse nachten zijn, zijn lang. En uh, hij uh, hey, zong... is van Arie Ribbens, Andy. Gewoon Brabant. Gewoon Brabant. Oh, toch? Brabant. Ja. ja, die bedoel je. Ja, die bedoel ik. Oh, ja. Prachtig. Mooi nummer voor de <laughs> PSVers. <laughs> nou, het is allemaal hetzelfde. Carnavalsmuziek, toch? Ja, precies. Ja. Nou, Ik ben daar niet zo in thuis. Overigens, Cocu had het over 1963. En toen werd PSV voor de eerste keer in een betaalde voetbalkampioen van Nederland. Door een 5-2 overwinning op Ajax. Ajax. En dat verschil is dus drie doelpunten. En vandaag die mooie 24e titel. Met een 3-0 overwinning. Overwinning op Ajax. Ook drie doelpunten verschil. Toeval bestaat niet. PSV-kampioen. Het blijft hier heel. En dan mag ik een cliché te gebruiken. Heel lang onrustig. rustig. Arman Afsaroglouw toe. Ja, ik sta hier uh, langs het veld met, uh, met de spelers die hier uh, met de fans het feest nu uh, inmiddels aan het vieren zijn. Luc de Jong met zijn hand gehecht is uh, inmiddels naar de fans toegelopen. Ik zie Marco van Ginkel die de schaal heeft, want die laat hem echt niet meer los. De aanvoerder van uh, PSV. Ik loop even naar Bart Ramselaar toe. Bart, heb je even voor ons gefeliciteerd de titel? Wat betekent die voor jou? Ja, het is top. Het is geweldig. Fantastisch. Ja, en ja, je moet wel de teleurstelling verbijten natuurlijk, want je begint op de bank en dan kom je erin. Is dat dan nog een beetje terugknokken? Ja, het is uh, helemaal goed op dit moment. Uh, natuurlijk op het begin vervelend, maar geweldig op dit moment. Ja, ja het is, wat, wat voor manieren ook tegen Ajax in zo'n wedstrijd. Is dat voor jullie nog extra speciaal geweest deze week? Ja, tuurlijk. Uh, voor de supporters extra mooi. Dus uh, fantastisch. Ik ben heel blij. Ga je het vieren? Ik ga het nu vieren oh. met familie, vrienden, teamgenoten. Dankjewel. Bart Ramselaar was dat. Die moet ook snel weg. Iedereen heeft haast. Iedereen viert feest natuurlijk. En uh, mensen blijven ook in het stadion lang zitten... om uh, te kijken wat er nog meer gaat gebeuren. Ik kijk intussen om me heen of ik nog meer uh, spelers zie die ik even kan lastigvallen. Maar er zijn toch wel een aantal die de katakom inmiddels zijn ingevlucht. Dus is het even wat rustiger nu. gaan we weer even terug naar jullie, denk ik, jongens. We gaan een plaatje draaien. Arie Ribbens, Guus Meuwers of Bob Dillen. Bob Dillen.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 Doesn't see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 Ja. ja, dat is ook lekker. Blond en Blond, dat was het album waar het vandaan kwam. 1966, wie werd er toen kampioen? Ik denk dat dat Feyenoord was. Maar dat ga ik eventjes checken zo. We gaan naar Arman Afsrookloed, toch? Ja. Heb je Van Ginkel inmiddels ja, alweer ik ga gezien? Ja, uh, ik ga nogmaals proberen Marco Van Ginkel te interviewen. Marco, heb je die schade al losgelaten? Heb je die schade al losgelaten? Nee, ja, nog niet. Wacht even. <laughs> ik wacht even, want hij gaat met wat mensen op de foto. Ja, Moet hij wordt... Het is gewoon niet de dag van mij en Marco Van Ginkel. Er komt iemand uh, de boarding over. Ik zit te denken of het zijn moeder zou zijn, want er gaat wel een mooi fotomoment plaatsvinden, denk ik. Ga ik inmiddels kijken of ik Joshua net wat vragen kan stellen. Ah, heb jij... Joshua. Ja, oh. Joshua. Gefeliciteerd man. Kampioen van Nederland. Hoe is dat? Ja, mooi mooiste wat er is. En, en, en tegen Ajax, hè? Nog, Extra bizar, toch? Dat nog erger dan, dan al die kampioens van voorheen. Ja. Nog erger. Want in die totale vernedering van hun, dat doet wat met jou ook, denk ik, of niet? Ja, Het brengt van alles omhoog. En, en ja, je ziet het hoe we presteren. En, en, ja, het is gewoon prachtig. Was het nog moeilijk om rustig te blijven deze week... als je weet dat je een kampioenswedstrijd speelt dit weekend? Jawel, omdat het altijd tegen een grote club is... Dan, dan weet je al het gevoel... Maar ja, omdat het kampioenschap is, maakt het nog wel wat erger, maar we hebben allemaal met elkaar allemaal gesproken en we hebben elkaar allemaal rustig kunnen houden, ja. En hoe, hoe goed is Filip Cocu nou als trainer, want hij wordt zo vaak kampioen? Ja, top. Uh, vijf jaar, drie keer kampioen, ja, rekening zelf maar uit. Wie, wie is nou de uitblinker hè, van dit elftal, of is het het team misschien? Hele team, hele team. Ja. Iedereen zei altijd, jullie hebben misschien niet de beste spelers, maar ja, nu kan je iedereen uitlachen, toch? Uh, beste team, en uh, ja, we winnen van het uh, beste spelers, kan je zeggen, dus ja. Maar zei ze dat dan wel? Zo dus dat is in het. Wel gehoorlijk. Gefeliciteerd. Dat, we oh. dat was Joshua Brennett. Die hier de titel viert natuurlijk in Eindhoven. Ook extra fijn voor hen natuurlijk dat het tegen Ajax gebeurt. Want ook al zeiden ze allemaal dat het ze niet zoveel uitmaakte. Dit is toch wel lekker hoor voor PSV om het op deze manier natuurlijk te doen van Ginkel. Ik ga het niet eens meer proberen. Want die wil niet met mij praten <laughs> Jawel, dat moet de running gag worden van deze uitzending. blijft het proberen. <laughs> Ondertussen okay, okay, okay, was er uh, andere sport, sport die we vanmiddag al eerder hoorden... want dat wordt altijd afgewerkt in twee manches. De MXGP, het motocross, Jeffrey Herlings won echt als heer en meester... de eerste manche uh, van de Grand Prix van Portugal. Hans van Loosenoord, hoe ging de tweede? Ja, dan heb ik toch ook een uh, Brabantsfeestje in de aanbieding... want Jeffrey Herlings die is geboren in Elsendorp en die woont in Oplo... een echte Brabander dus. Die heeft ook de tweede manche op zijn uh, naam geschreven... en dat deed hij op een magistrale wijze... Want wereldkampioen Cairoli is op 34 seconden gereden. Zo. Die werd tweede in die marge. Dat is echt gedeclasseerd, heet dat. Uh, Desal derde, uh, Glenn Koolhoff op de zesde plaats. Die kwam van de zeventiende, dus ook de tweede Nederlander, heel sterk gereden. Herlings gaat nu aan de leiding in het wereldkampioenschap. Hij heeft zeven manches gewonnen. Ondertussen 71 Grand Prix, uh, 241 punten, Cairoli 225. Een groot verschil dus begint nu een beetje zich af te tekenen. En dan de volgende Grand Prix, die is op 1 mei. En dan zul je zeggen, ja, dat is helemaal niet op een zondag, dat klopt. Uh, die wedstrijd is in Rusland de dag van de arbeid. Dan hebben al die Russen vrij. En dan moeten de motocrossers gewoon werken. En dan zijn wij er natuurlijk ook weer. Dankjewel, Hans van Lozenoort. en die Houtkamp, morgen gaat het feest van PSV uh, nog even door. Hè, want dan is de officiële huldiging. En natuurlijk vanavond ook in de stad. Wat zie jij nu nog in het stadion? Uh, Juichende mensen die... Uh... Niet allemaal weg zijn, maar wel een groot verschil. Ik zie voor me twee, twee mannen met die schaal in handen. Met de handen om elkaar, schouder. Echt, het is, Ik hou hier wel van hoor. Ik mag al heel wat jaartjes meelopen. En vaak worden uh, uh, kampioenschappen een beetje ontsierd Door fans die zich dan uh, enorm laten gaan. Maar hier laten ze zich op een hele positieve manier gaan. Dat is toch wel een beetje des PSV's, hè? dat ze uh, zichzelf boeren noemen. Nou, ze hebben zich keurig gedragen. Ik zie nog op het veld spelers. Die staan er allemaal uh, met hun mobiele telefoontjes. Uh, Lozano wordt nog door onze collega's van Fox geïnterviewd. Met zijn babytje op zijn arm. En het is één groot feest. De meeste mensen zijn nu wel op weg richting de uitgang. Richting de kroegen. straten zijn Strijp, noem maar op. Overal gaan ze naartoe om dit feest te vieren... En het is een terechtfeest. En ik zie nog altijd de champagne in de handen bij de spelers. In dit geval bij Jeroen Zoet. Ik zie eh, ondanks de pijn die hij zal hebben aan zijn hand. Eh, Luc de Jong. En eh, noem maar op allemaal staan ze daar. Jorrit Hendricks. Allemaal grote mannen. Dit seizoen is iemand berin. Met zijn vriendin staat nog altijd op het veld. En zo blijft het feest nog heel lang doorgaan. Zeker voor al die mensen die ik nog om me heen zie. Met een lekker glas bier in de handen. Maar dit feest is pas echt compleet. Als onze uh, verslaggever Armin Afsvelklo erin is geslaagd. Om aanvoerder <laughs> van Ginkel een vraag te stellen. En die ook en een antwoord krijgt. Ja, ja. ik... <laughs> dit, dit is poging drie. Uh, blijf luisteren. Hij is nu opnieuw naar zijn familie gegaan. Ik ga het ah, nog een ah, keer weer. Marco de derde.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 Ja, dat je er nu dan tien uh, punten van maakt, uh, dat je kampioen wordt in eigen huis met de fans. Ik denk de hele wedstrijd gesteund. Ja, je voelde gewoon dat je vandaag ging winnen en dat, uh, dat is ook uiteindelijk uitgekomen. Ja, ben je dan op zo in zo'n week ernaartoe nog nerveus van, het is wel de kampioenswedstrijd of viel dat allemaal weg na die WCDR AZ? Niet per se en ik denk ook dat uh, met de fans, geef je alleen maar een boost. Ik denk dat iedereen er echt klaar voor was, goede week gedraaid en uh, ja, uiteindelijk stond alles in teken van overwinning en dat, uh, dat, hebben we, uh, dat hebben we bereikt mist alleen nog een penalty van jou. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, ja. Maar ja, het is niet altijd feest. Dankjewel, Marco van Ginko. Aanvoerder van PSV was dat die uh, nog even een slok champagne heeft. Het is gelukt. En Rian Hugo. Knap, Knapp. hoor. Knappe jongen. Gefeest. Heb je de schaal al aangeraakt, trouwens? Nee, nee, nee. Dat doe ik niet. Die is van de spelers, hè. Die is niet van nee, de nee, de even aanraken. Ik weet nog wel, in 1995... zat ik uh, op weg terug uit Wenen. De Champions League was gewonnen door Ajax. En die Europa Cup stond moedersiel alleen... Op een bankje, ik geloof op stoel 1. En ik liep er langs. Ik ben er toch eventjes met mijn hand aan gaan zitten. Zodat Theo er niet in de buurt was. Nee, Theo hadden had hem ontvreemd. Ja. Over Theo gesproken. Ja. Heb je die niet gezien? Nee, die heeft de schaal waarschijnlijk. Niet. Nee, Hij moet Geel... op, een, op een kansje om de schaal te jatten. De Kees Schreeuw ook nog niet. Nee. nee. ik zie ze staan in wel geval niet op het veld. Nee. Zou misschien nog uh, ergens in. Uh, wat is het, de verlenging? Feest te vieren. Maar het is of, een familiair feestje, hè, heb ik de indruk. Ja, heel veel kinderen inderdaad op het veld. De vrouwen, de vriendinnen, de familie, heel veel kinderen op het veld. En zo wordt het feest gevierd. En dat is mooi, want inderdaad, wat Andy al zei, de meeste supporters zijn inmiddels al weg. Er zijn niet heel veel mensen meer in het stadion. Dus de mensen die nu op het veld staan en nog in het stadion zitten, dat is uh, de, vooral op het veld staan natuurlijk. Dat is vooral de aanhang. Van de spelers. En uh, die blijven hier nog wel eventjes. Dat is wel mooi. En ze hoort het toch ook. Als je kampioen bent, dan moet je het vieren. Uiteindelijk met de mensen die het, uh, het naasten zijn. Ja, en wij blijven er ook nog wel even om te kijken wie daar nog te spreken zijn. Zag jij dat net, Henry? Zag je dat net? Jij ja, wil iets kwijt, hè? Ja. Nou, ik zag Philip Cocu, die natuurlijk een oerscheiding in zijn haar heeft. En ik weet dat hij heel erg gesteld is op die scheiding. Maar hij was helemaal nat gespoten en nat gegooid. Champagne, water, ja. ik weet niet. Maar dat haar was achterover gedaan... alsof hij nou ja, een beurshandelaar was uh, op uh, Wall Street. En ik dacht, dat staat hem hartstikke goed, zeg. En ik pleit voor een kleine, want uh, het is natuurlijk een standvastige man... Uh, een man van statuur, hij is echt verantwoordelijk voor de, nou ja, uh, de titels, de drie titels. Maar een, een kleine verandering aan zijn imago, die, die oerscheiding zeg maar, die stamt uit pakweg de jaren tachtig. Daar kan best wat aan gedaan worden. Dus ja, ik blijf voor een stylist, dus, een fysicist. Van die hele vettige gel. Maar het zag er goed uit. Hè? Het zag er prima uit. Zometeen meer vanuit Eindhoven. En we blikken ook terug op de andere wedstrijden van vandaag. En we kijken ook over de grens, want ook daar zijn dingen gebeurd. Er was vandaag ook wielrennen en niet zomaar wielrennen. De Amstel Goldrace. Bram Tankink reed zijn vijftiende en laatste goldrace. En net als de voorgaande veertien pogingen won hij weer niet. Maar het was toch wel een bijzondere laatste voor hem. Ja, het was wel uh, een speciale dag. Denk ik uh, nog één keer. Ja, je moet eerst uh, goed genoeg zijn om mee te doen. En de Amstel... Na 39 jaar, en ja, dan moet je goed genoeg zijn om mee te zitten. En dan moet je nog goed genoeg zijn om uh, op de sterkste te zijn. Maar was, uh, de laatste goed genoeg was niet goed genoeg. Wanneer merkte je dat? Uh, op de Gul van de, de Berg, eigenlijk, de laatste keer. Ja, we hebben, echt, moet zeggen, we hebben wel echt hard gereden met die groep, Ja, dat bewijst zich ook wel. Geef maar heb je 16 minuten? Ja, ah, ik, heb, ik heb die mannen gezegd... Uh, ik zeg, jongens, kom, we gaan ervoor vandaag, hè. rammen. En uh, Ja, dat was echt leuk, de samenwerking was goed... En op een gegeven moment uh, 16 minuten. dus rokken we zelf ook even van. Maar we zijn echt de hele dag blijven draaien. En uh, ja, je weet eigenlijk... In Amstel, in zo'n groep... Uh, uh, dan, ja, dan, ga je, dan... Normaal ga je, dan niet, ga je niet zo ver komen. Maar omdat de samenwerking zo goed was... het was echt ook een supersterke groep. Ja, dat bewijs wij wel. Uh, komen we echt ver. En eigenlijk had ik best goede benen. Maar uh, we waren er gewoon een paar beter. Ja, ik denk dat de gemiddelde leeftijd 10 jaar jonger was. Maar, uh, maar, maar was jij ook een beetje de aanstichter van, van het clubje? Heb jij geprobeerd ook uh, de moed erin te houden? Ja, zeker. Zeker, ja. Uh, ik was wel de laatste die er naartoe sprong. Uh, maar... Uh, het was heel vroeg. Ja, ja, ja het, was, uh, het ging ook meteen heel hard vanaf het begin. En... Uh, uh, ja, goed. Uh, ja, de, uh, volgens mij Bora, die probeerde het echt stil te leggen. En, uh, ik kwam er, nog door, net, door, ik kwam er nog net doorheen. Ik ja, zei, dit is hem. En ik uh, denk, ja, goed, ik uh, moet nog maar eens een keer uh, laat, iets laten zien. Ja. Je wordt nog op het podium gehaald bij de start in Maastricht. Dit is zijn laatste Amsterdam Gold Race. En met wat voor gevoel sta je hier nou? Ja, ik heb toch wel een heel tevreden gevoel. En ik dacht, weet je, je hebt altijd als je, als je opstaat... ...zochtens heb je altijd uh, nog een kleine, een kleine droom, zeg maar. Of in ieder geval de illusie dat je kunt winnen. En ik uh, moet eerlijk zeggen, tot aan, de, tot aan de groep in de berg hadden we nog het idee... ...dat, dat er misschien wel in zat. En uh, kijk, ik heb die dromen lang uh, in stand gehouden dan vandaag. <grijg> Wat heb je ervan gemerkt onderweg dat dit je laatste was? Ja, ik, ik, ik, ik zei tegen die man, ik zeg sorry, uh, volgens mij uh, die liggen vannacht in bed alleen maar. En dan gaat de hele tijd dat, dat je hup-bram, hup-bram, hup-bram, hup-bram. Uh, Heel dag alleen maar. Ik zeg, sorry. Uh, <grijg> uh, ik, ik heb niet tot die, die aandacht gevraagd, zijn jullie al klaar met mijn naam? <grijg> die, uh, die moesten er wel op lachen. Ja. Maar hij hey, is super, joh. dat was echt... Uh,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 De uitspraak is opmerkelijk omdat president Trump verklaard heeft... dat Amerika zeer snel uit Syrië zou vertrekken. Een groeiende groep aandeelhouders van Unilever verzet zich tegen de verhuizing... van het hoofdkantoor naar Rotterdam, schrijft de Sunday Times. De Britse krant sprak enkele aandeelhouders. Die waarschuwen dat Unilever misschien niet de benodigde steun heeft... van de bezitters van driekwart van de aandelen. Volgens Unilever loopt het niet zo'n vaart. De tegenstemmers zouden geen meerderheid vormen.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 En de hoogste baas van Starbucks heeft zijn excuses aangeboden... voor de arrestatie van twee zwarte mannen in een zaak in Philadelphia. De twee werden opgepakt omdat ze niets bestelden... maar ze stonden te wachten op een vriend. Ze hadden niet opgepakt moeten worden, erkent de baas van Starbucks nu. En van goed nieuws krijgen we geen genoeg, dus Willemijn ober het weer. Ja, morgen wat wolken nog steeds, enkele verdwaalde bui. En in de loop van de middag steeds meer zonneschijn. Dat is een beetje voorboden voor wat we dan in de nieuwe weken verder nog gaan, gaan krijgen. Morgen hebben we nog wel te maken met een zuidwestenwind. Daarmee komt de temperatuur niet hoger uit dan een graad of 12 op de Wadden. 17 in het zuidoosten van ons land. Maar daarna gaat de wind draaien, komt meer uit een oostelijk, zuidoostelijke hoek. En dan brengt echt die warme lucht onze kant op. Op dinsdag is het dan een graad of 20. En na dinsdag op veel meer plaatsen 20 plus graden. In het oosten en zuidoosten misschien aan het eind van de week wel 25 graden. En vooral heel veel zon. Radio 1, NOS langs de lijn. De 24ste landstitel is binnen in Eindhoven voor PSV. Het feest is groot. Morgen is er een officieel onthaal op het stadhuis om 7 uur s'avonds. Ik denk, allemaal, en jij hebt er vast al een paar van gezien... dat er mensen zijn die tot die tijd gewoon aan een stuk doorfeesten. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Er wordt uh, heel veel gedronken. En uh, er wordt ook wat uh, over mensen heen gegooid. Over Philip Cocu bijvoorbeeld. Dat was geen uh, alcohol, maar wel een hele bak water. Inderdaad, mooie scheiding. Ik zit even om me heen te kijken of er nog spelers rondlopen op het veld. Maar inmiddels wordt iedereen uh, toch wel... Uh Streng toegesproken om even naar binnen te gaan. Want ik denk dat Filip Cocu de troepen nog even in de kleedkamer wil toespreken. Ja, iedereen moet inderdaad naar binnen. En dan gaat ook de familie en de kinderen die gaan dan naar binnen. En dan loopt het hier een beetje op zijn einde toch. Het kampioensfeest van PSV deel 1 in het stadion. Dat zit er dan op. Vanavond vanzelfsprekend gaat dat door. Dan voor de spelers en genodigden. Maar morgen de grote huldiging op het stadhuisplein. Het is hier wel een beetje klaar. Inmiddels iedereen naar binnen. En dan het feest dat doorgaat tot in de late uurtjes. Langs de lijn. Wat is 1 de de Cristiano Ronaldo. Oh, What a goal. Buitenlands voetbal. Ook in Engeland is de competitie vandaag beslist. Manchester City is kampioen. En dat werd het door zonder zelf te spelen. City won gisteren al met 3-1 van Tottenham Hotspur. Alleen Manchester United kon in theorie boven City eindigen... maar dan moest het wel alle resterende wedstrijden winnen. Om te beginnen vandaag tegen hekken sluiten, West Bromwich Albion. En dat gebeurde niet. West Bromwich won op Old Trafford met 1-0... And Manchester City, as a consequence of this result, are champions of England. Well done, City. Well done, Guardiola. It's thoroughly deserved. And Manchester United can finish no better than second. Ja, nou, wel een titel die ze op een manier gaan vieren zoals ze zelf nooit hadden kunnen denken. Twee weken geleden eruit in de Champions League. Ja, verloren Dat van. De, verloren van, van United, United. United en dan nu zonder te spelen ja, kampioen. Die zullen niet. Uh... Nou ja, euforisch zijn, laat ik nee, het zo zeggen. Nee, dat stel je heel anders voor. Ook in Italië lijkt de titelstrijd richting een beslissing te gaan. Lange tijd leek Napoli nog in staat om Juventus... van de zevende landstitel op een rij af te houden. Maar vanmiddag bleef Napoli op bezoek bij AC Milan steken op 0-0. De achterstand op Juventus is nu drie punten. Juve is op dit moment aan het spelen tegen Sampdoria... en het staat in die wedstrijd 3-0. Dus Juve gaat uitlopen op Napoli. In Duitsland was het een mooie dag voor Schalke 04. Die club was in de Kolenpot derby Namelijk met 2-0 te sterk voor de grote rivaal Borussia Dortmund. En dat is sowieso al een overwinning die telt voor Schalke... maar nu helemaal, want de nummer 2 van de Bundesliga... heeft daarmee de voorsprong op Dortmund vergroot van 1 naar 4 punten. In Spanje heeft Atletico Madrid een eenvoudige overwinning geboekt... op Levante door doelpunten van Korea. Griezmann en Torres werden 3-0 voor Atletico... dat nu zeker is van Champions League deelname volgend seizoen. De achterstand op koploper Barcelona is nog wel fors. 11 punten. De band Mama's Gun met London Girls. Met je moto? Ja. Tussen alle feesten in de PSV's dropen de ajax sieden af. Coach Erik ten Hag heeft er de pest in dat hij getuige moet zijn van het eind zijn feest. Ja, dat is natuurlijk vreselijk en dat is niet wat we wouden. Uh, absoluut niet. En die intenties hebben we ook gehad. Alleen alle goede bedoelingen, ter spijt, we hebben daar niet omgezet. Met welke goede bedoelingen kwam je hier naartoe? om die wedstrijd te winnen. En daar zijn we vol voor gegaan. Ik denk dat het ook wel zichtbaar was. Ik denk dat de eerste helft gelijkwaardig is. Alleen, ja, PSV was op beslissende momenten waar ze scherpe alletten en uh, hebben ze ons op achterstand gezet. En dan moet je, uh, dan moet je in, uh, in de versnelling en dan moet je terug zien te komen. En dat is uh, ons niet gelukt. Als je details moet noemen, op, op basis waarvan verlies je dan de hele wedstrijd? Wat, wat kom je dan in zo'n totaliteit tekort? Ja, gewoon duels. Uh, daar komt het uiteindelijk op neer. Want ja, die eerste zitten ingooien. Ja, dan wordt een beslissend duel verloren. En dat mag dan nooit op die plek op het veld. Dat we uh, spelen, daar zo aan de bal komt. Uh, ja, dat gaat niet. Hè, dat gaat niet in, in het topvoetbal. En we moeten ons er bewust van worden hè, hoe elementair het is voor het resultaat. Heeft, uh, wat voor rol heeft uh, het thuisvoordeel van PSV gespeeld? Zij leven hier de hele week naartoe. Jullie ook op jullie manier. Maar ja, hier stonden uh, de bloemen, alles stond al klaar. Ehm. Uh, heb je daar iets van gemerkt dat, dat, dat je dan eigenlijk al misschien 1-0 achter staat door die hele entourage? Nee, maar dat had ook in ons voordeel kunnen, kunnen, kunnen spreken. Maar dat was het niet uiteindelijk. En uh, ja. nogmaals, ik denk dat we goed aan de wedstrijd beginnen. Ik denk dat het heel lang in evenwicht is. Maar op, op bepalende momenten heeft PSV toegeslagen. En uh, natuurlijk, dat ligt aan hun, hè, alle credits. Want laten we dat ook vooral niet vergeten. PSV gefeliciteerd. Maar uh, wij laten het ook toe. Het ook toe. En ja, dat, is, uh, dat was kinderlijk en naïef.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 En jij stapt dan halverwege het seizoen in bij Ajax. Wat is je wel gelukt en niet, als je dan nu terugkijkt... jullie moeten nog, maar ja, het is geen prijs. Wat is je wel en niet gelukt om het team naar je hand te zetten? Nou, het seizoen is nog niet het einde. Je zegt het al goed. En wij zullen onze blik richten op VVV. En uh, ja, we moeten leren hè, van uh, de mentale hardheid... die PSV in sommige momenten fases heeft. Is dat iets wat je dan voor volgend seizoen er echt in wil krijgen? Nou, daar, daar werken we dagelijks aan. Na Vitesse heb ik dat ook al eens benoemd. En dan gaat het ook een aantal weken dan gaat het aardig. Maar vandaag, ja, tegen te, twee teams die gelijkwaardig zijn... was dat duidelijk in het voordeel van PSV. En dan is het toch ja, dat hun volwassenen zijn. En daar moeten wij van leren. Nog één punt. Ja, je verliest 3-0. PSV wordt kampioen. Het ontspoort ook nog een beetje op het einde. Wat is jouw verklaring daarover? De teleurstelling, maar dat kan natuurlijk niet. He, dat, uh, je moet jezelf wel in de hand houden. Ja, dat zei Erik ten Hag tegen Vladovo Janowski. Heeft ten Hag zijn ploeg nou beter gemaakt dan Marcel Keizer? Nee, totaal niet. Is er nee. iets veranderd? Nee. nee, dus even onsamenhangend, even instabiel. Nee, er is werkelijk uh, niets veranderd. Als je kijkt naar uh, Ajax, nee, dan zijn ze er uh, niks op vooruit gegaan. Nee. Misschien volgend seizoen. Want uh, de man staat hoog aangeschreven. Ja, maar jij zei eerder vanmiddag wel. Uh, uh, het beschadigt hem dan toch wel ook. Tuurlijk. Dit. Tuurlijk, ja, vind je dat? Nou ja, je stapt halverwege het seizoen in. Ja. Dus, dus je hebt ook niet een uh, stempel kunnen drukken op de spelers die je zou willen hebben. Nee, dat moet hij nu gaan doen. Ja, zeker. En Ajax heeft natuurlijk een enorme bankrekening. Dus ja, voor Ajax wordt het noodzaak. En er gaat ook weer heel veel worden verkocht. Maar ik ben ontzettend nieuwsgierig... naar wie er aan de bovenkanten van die scoutingslijsten staan. Ajax komt natuurlijk af en toe met verrassend goede Zuid-Amerikanen. Ze kunnen wat uitgeven, dat scheelt. Ze kunnen wat uitgeven, al, al gaat het wel hard <laughs> tegenwoordig. En je kunt natuurlijk ook niet op hè, tegen Engeland en Duitsland... en Italië en, en, en Spanje... Dus het, het, het vereist ook wel een enorme creativiteit. Hè. Je moet de spelers ja, nu al eigenlijk hebben vastgelegd. Ja. Ik, de nieuwe mensen die moeten nu eigenlijk al uh, benaderd zijn... en over de streep getrokken waar zijn. waar maak je ze warm voor hè, als het topspelers in wording zijn? Want je kan ze al geen poolfase Champions League meer beloven. Nee. Dus ja, dat is ook een probleem. Nee, inderdaad. En dan, dan hebben die jongens uh, keuze uit uh, ploegen die in de Champions League actief kunnen zijn. Ja. ja, dan gaat hun voorkeur daar toch naar uit. Je had het straks al over Marcel Brands, de technisch directeur van PSV. De grote vraag is of hij dat uh, blijft. Ook volgend seizoen. Armand is bij hem. Marcel Brands, gefeliciteerd de landstitel. Wat betekent die voor u? Dit betekent het. Filip Cokuia, daar wil ik het toch even over hebben. Drie keer kampioen in vier jaar. Wat een trainer. Nooit aan getwijfeld, hè? Nee, echt nooit. Ook niet in moeilijke tijden. Nee. Nee. Echt een succescoach is het dan, hè? Ja, hij uh, moeilijk eerste jaren uh, heeft hij uh, als coach hij fantastisch ontwikkeld. En dit is het resultaat. Wat is dan uw rol in het succes? Trekt u het ook naar zichzelf toe? Nou ja, we zijn. Uh, een, een titel haal je niet alleen, die doe je met z'n allen. En hij is daar een hele belangrijke schakel in. Ik probeer de voorwaarden te creëren waarin hij optimaal kan werken. En, uh, dat doe ik samen met mijn scouts, met uh, een hele hoop mensen om me heen. En uh, mooie beloning voor deze mensen. Wat zeiden jullie tegen elkaar, Filip en u? Ja, het zijn kleine dingen die we, die we tegen elkaar zeggen. En, uh, we hebben er heel hard voor gewerkt. En uh, dan heb je even je momentje samen. Voor de fans is dit fantastisch, hè? tegen Ajax zo'n vernedering van de concurrent. Is het voor u ook nog iets speciaals dat het op deze manier gebeurt? Ja, elke titel is bijzonder, maar ja, dit vergeet je niet snel meer. Hè? Tegen Ajax, thuis, voor eigen publiek. Ja, daar doe je het voor. Je had de titel van De Pai, dat was echt een ster toen. Dit is meer, denk ik, een titel van het collectief, zeg ik het zo goed? Sorry? Dit is echt een titel van het collectief, van het team, dat is het toch? Ja, ik denk dat dit een titel is die uh... echt ja, af, af, af te schuiven is op het, op, het, uh, op het collectief. Uh... Jongens die misschien wat minder opvallen, maar wel ontzettend belangrijk zijn. Vandaag Luc weer, Daniel Swaap. Fantastisch. En als u dan om zich heen kijkt, al die mensen, dat, dat is dan denk ik waar je het voor doet. Ja, precies. Gefeliciteerd. Marcel Brands is trots op zijn mannen, de mannen van PSV... die kampioen zijn geworden van het seizoen 2017-2018. Het was een seizoen waarop er veel waarin er veel kritiek was. Er werd gesproken over gelukkige overwinningen. Er werd zelfs gesproken door over schijtbakken voetbal. Maar het was ook een seizoen met successen. Het eerste succes boekt PSV dit seizoen op de transfermarkt... als het Mexicaanse talent Lozano wordt binnengehaald. We zijn blij dat we hem binnen hebben. Maar we moeten ook niet uh, denken dat we... Nu een heilige binnen hebben die, uh, die PSV even zijn eentje kampioen maakt. Maar in de Europa League gaat het al direct mis. Ja, PSV maakt zo'n futloze indruk over het veld. draaft alsof, alsof het een League ploeg is. PSV is al uitgespeeld voordat het seizoen is begonnen. De positie van trainer Filip Cocu wankelt en lijkt onhoudbaar... als in de competitie een nederlaag wordt geleden bij Herenveen. 2-0 staat er nog altijd voor de thuisploeg tegen PSV. Ontluisterend wat de ploeg van Filip Cocu vanmiddag laat zien. Maar dan Zeker volgt de, de ommekeer. Het... Een overwinning op Feyenoord. Daar is de 1-0 al. En het is Pereiro die hem maakt. PSV meteen op voorsprong. PSV draait plotseling als een trein en wint met hoge cijfers. Onder meer met 7-1 bij FC Utrecht. Jurgen Locadia, die halverwege het seizoen naar Engeland verhuist, scoort vier keer. Kijken wat Locadia doet. Ja, dat is opnieuw raakt, dus half hoog aan de linkerkant. PSV blijft winnen. En de voorsprong op de concurrentie loopt uit. Vlak voor de winterstop volgt de uitwedstrijd tegen Ajax en kan de competitie op slot worden gegooid. Maar het loopt anders. Slassen Schöne, Huntelaar juicht langs de kant met Sime de Jong. Twee helden van het verleden, maar Schöne, die juicht nu... Een paar dagen na die nederlaag wordt onnodig puntverlies geleden tegen FC Groningen. En is de competitie weer spannend. Hij zit erin! Het is 3-3! Het is ongelooflijk! En het is Mike de Wiering die het doet. Wat een slotfase! En wat een balende Philip Koku! Na de winterstop hervat PSV de competitie met een lange rij overwinningen. Kleine zegers, waar niet iedereen blij van wordt. Het is natuurlijk scheepbakkenvoetbal. Het is natuurlijk niet om aan te gluren. Had ik voor de wedstrijd gezien, ik zie liever Ajax en, en, en, en AZ voetballen. Dan volgt het absolute dieptepunt. Op bezoek bij Willem II wordt de ploeg van Filip Cocu met 5-0 afgeslacht. <hijntje> het is 4-0. Hoe bedenk je het Ben Rienstra met zijn tweede twee goals van Frans Sol? Je kan een keer puntverlies leiden of een keer een wedstrijd verliezen. Maar niet wat wij vandaag hier laten zien. Dat is echt, uh, uh, dat is niet de ondergrens. Dat, dat ligt er nog... Heel ver onder. Achtervolger Ajax krijgt weer hoop, maar morst te veel punten. Daardoor kan het haast niet meer fout gaan voor de Brabanders. Zeker niet na de spectaculaire overwinning van vorige week bij AZ. Hij mist nooit van Ginkel. Nu ook niet. 3-2 voor PSV en Hulk, maar Hij stuurt bijzonder de verkeerde hoek in. Vandaag maakt de PSV de het licht, En dan Bergwijn. Bergwijn schiet. Doelpunt. Doelpunt PSV. De titel is binnen. Het bier stond al koud, maar kan nog veel kouder worden gezet. Want 3-0, dat ga je niet meer goed maken als Ajax zijnde. Tegen een in vorm zijn PSV. Op eigen veld tegen Ajax was de overwinning voldoende... voor de 24ste landstieping. Gaat naar de bal toe en haalt hem op en PSV... De SV is kampioen van Nederland. Seizoen 2017-2018. De 24e titel. De eerste in de betaalde voetbal was in 63. En deze in 2018 is een hele mooie en een dik verdiende na die prachtige 3-0 overwinning op Ajax. Zo kwam het tot stand. Het resultaat is groot feest. Ook op het Stratums eind. Martijn van der Zanden. Hoe is het daar? Nou het is hier nog steeds heel uh, sfeervol. Er zijn nog steeds uh, duizenden mensen hier die hier uh, voornamelijk biertjes aan het drinken zijn. Er wordt ook flink uh, meegezongen. Brabantse vlaggen gaan uh, uiteraard de lucht in. En er zijn ook heel veel mensen met zo'n kampioenen, uh, of zo'n papieren schaal, zo'n kampioenschaal die ze hier ook mee hebben meegenomen. En uh, je hebt uh, een zin in een goed feestje hier? Oh ja zeker. Echt 3-0 gewoon tegen Ajax. Dat kan niet beter, man. Echt een rode kaart. Schaap, een, een ja. kampioenswedstrijd. <laughs> Wat een kampioenswedstrijd. Ik kan het bijna niet geloven. Nee, echt nog steeds niet. Maar Ajax, de nummer twee, hè. Twee rode kaarten. Hoe erg kan je je de zijk nemen? Ja. Worden, de ja, de ja, de ja, precies, maar een klein stukje verderop. Zijn ze bezig het podium op te bouwen. De huldiging, daar ben je bij morgen. Ja. Sowieso, sowieso. Ik niet meer slapen, joh. Eén nee. stuk door naar morgen, joh. En, en dan, we hebben een busje, twee matrassen achterop. We gaan slapen, helemaal. heerlijk, heerlijk. Dat gaat vast helemaal goed komen. En wat ik al zei, inderdaad een stukje verderop hier bij het, het Stadhuisplein zijn ze nu dus druk bezig om het podium op te bouwen voor de huldiging van morgen. Dus wat dat betreft is het hier vandaag en morgen nog groot feest. Goeie baal, je goal! Kijk eens, een schot uit en een oh, oh, oh. De eredivisie, alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook, hier is 2-2! PSV moest in de wedstrijd tegen Ajax even de kampioenstress van zich afschudden. Dat gebeurde na ruim 20 minuten toen Pereiro de score opende. En daarna werd het nog erger voor Ajax. Brenet zet de bal voor. Daar is de jongen, daar is het 2-0. Voor PSV Luc de Jong met het hoofd, bal in het netje. Onana schelt zijn medespeler Zuid. scheun heeft het aan de stok met Werber. Maar het is feest in Eindhoven. In de tweede helft maakte Bergwijn het feest alleen maar nog groter. Ajax eindigde de wedstrijd ook nog eens met negen man... omdat Taliafico Fico twee keer geel en Siem de Jong een directe rode kaart kreeg. Er was dit seizoen veel kritiek op het spel van PSV... maar volgens aanvoerder Marco van Ginkel... was de ploeg daar in de aanloop van de wedstrijd tegen Ajax niet mee bezig geweest. Ik denk dat iedereen het doel had om vandaag kampioen te worden. En het enige wat telde was winnen. Ik denk dat je dat ook terugzag op het veld. Uh, duels wonnen we uh, effectief in, uh, in doelpunten. Dus uh, ja, verdiend. Luc de Jong moest in de tweede helft het veld af... met een blessure aan zijn hand. Hij was eerder in de wedstrijd al belangrijk geweest... met een tweede treffer. De Jong wist in alle euforie precies waar hij het meest trots op is. Ja, Dat ik toch aan het begin van het seizoen... Uh, een moeilijke situatie had uh, bij PSV... En, uh, wel of niet weg, wel of niet spelen. Af en toe nog drinken komen het team te helpen. En ik heb mezelf teruggeknokt in het team. En, uh, ja, uiteindelijk denk ik heel belangrijk geweest ook. En, uh, ja, dat, uh, daar ben ik heel trots op op mezelf. Dat je zo'n wilskracht toont. Om gewoon nooit klagen, altijd door blijven gaan... en het team willen helpen. Het is natuurlijk ook het succes van trainer Philip Cocu. Hij wordt al voor de derde keer in vier jaar... kampioen met PSV. Ja, elk elk uh, titel is bijzonder. Uh, of het nou de eerste is of uh, die bijzondere in, uh, op de laatste dag. Nu tegen Ajax is...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 dan wil je er volop van genieten. Feyenoord tegen FC Utrecht had als inzet de vierde plaats. Na amper vijf minuten zette Jurgensen Feyenoord op voorsprong. Met een soort van omhaal. Het werd daarna 1-1 door een buitenspel doelpunt. Overduidelijk van Dessers. Kort voor rust kwam dan het moment van Robin van Persie, die eerder al een afgekeurde goal maakte. En Larsson kopte in de tweede helft ook nog raak. De competitie is al een tijdje soort van voorbij voor Feyenoord... maar de wedstrijd van vandaag deed er volgens Robin van Persie wel degelijk nog toe. Jazeker, voor die vierde plek. Een belangrijke wedstrijd. Het haalt ook een beetje de drukte vanaf. Uh, nu hebben we uit mijn hoofd acht punten voorsprong. Ja, dat, is, uh, dat, dat moet voldoende zijn. Met nog volgens mij drie wedstrijden te gaan in de competitie. Uh, ik begrijp ook dat alle ogen gericht zijn op volgende week. Dat ja. snap ik ook. Van Persie had het helemaal goed. Volgende week speelt Feyenoord de bekerfinale tegen AZ... en het is nu dus al zo goed als zeker van rechtstreekse plaatsing... voor Europees voetbal. Bij Utrecht keerde Yassine Ayoub terug na een blessure. Hij speelt volgend seizoen bij Feyenoord... en stapte daarom met een ander gevoel dan normaal de Kuip binnen. Zeker weten. Het is natuurlijk anders. Het, is, uh, het voelt anders. Het is, uh, het is mooi dat je, dat je volgend jaar speler van Feyenoord bent... maar ik had liever gewonnen hier. Ja. Ik kreeg nog wel een open doekje toen je eruit ging. Ja, dat wel. Dat was, dat was wel een mooi gebaar van, van de Kijp. Ik ben blij met ze en ik hoop dat ik ze heel veel kan brengen. En Ayub moest ook nog even wat kwijt over de scheidsrechter van dienst Pas Nijhuis. Deze scheidsrechter, ja, ik weet niet wat hij aan het doen is... maar hij is echt bezig met, helemaal met zichzelf. En als je dan wat tegen hem zegt, dan is het alleen maar... Uh, ja, ik bepaal het en uh, ja, ik ben de waas. Ik heb hem altijd hoog zitten, maar ik zeg je eerlijk vandaag... <laughs> helemaal niet zelfs. Ik uh, ben heel boos op hem en teleurgesteld in hem. Want hij is alleen maar bezig met zichzelf. Oh, pas nou. maar op wat je zegt. Hè. Nou, daar zal Bas een huis wakker van liggen. Willem 2 aanvoerde Ben Rienstra... profiteerde al na vier minuten van een fout van NAC-doelman Bertrams. Nak NAC, Bert NAC zich via een doelpunt van Verschuren nog wel terug... in de Brabantse derby, maar lang duurde de hoop bij het publiek uit Breda niet. Het was opnieuw Rienstra die de overwinning voor Willem 2 binnenkopte. Hij was met die twee doelpunten de man van de wedstrijd... en bezorgde zijn ploeg niet alleen drie punten... maar Willem 2 is nu ook bijna veilig. Ja, geweldig. Ik bedoel, uh, kan niet beter uh, bij NAC winnen. Die zet je op drie punten. Ja, we gaan het wel rustig gaan vieren, tuurlijk. Ja, dat mag ook, alleen ik vind wel dat we woensdag spelen... we de laatste avondwedstrijd thuis uh, tegen Feyenoord. Mooi affiche. Ja, dan moeten we gewoon weer uh, gas geven. V-stemming dus bij Willem II. Bij NAC was de stemming heel anders. Trainer Stijn Vreven sprak na afloop van een non-wedstrijd. En dat had hij niet verwacht. Na onze wedstrijd tegen Vitesse thuis uh, dacht ik wel dat we een serieuze stap uh, hadden gemaakt. En de moeite waren om vandaag toe te slaan. Ja, en dat hebben we absoluut eh, nagelaten. En eh, bijzonder triest, niet alleen dat we dure punten verliezen, maar ook voor onze supporters. Eh, in de wedstrijd van het seizoen, eh, waar we er moesten staan, stonden we er niet. Dus eh, zeer teleurstellend. De Japaner Doan is al weken de smaak maken bij FC Groningen. Ook vandaag zette hij de Groningers op voorsprong tegen Roda JC. Drost vergrootte die voorsprong naar 2-0. En Koen bracht de spanning in de wedstrijd nogal wat terug uh, vanuit een corner. Maar Roda verliest, en verliest belangrijke punten in de strijd om degradatie. En dat is een onderbreking van een goede reeks voor Roda, zegt Koen. Ja, een, een vervelende onderbreking ook, moet ik zeggen. We waren de laatste wedstrijden goed bezig. Pakte veel punten en dan hoop je dat je in die flow kan blijven... En... Ook gezien wat de concurrenten allemaal doen bij ons, dat was dit wel een wedstrijd om euh, ja, als je die winnend afsluit euh, een hele goede stap te zetten. Ja. Nou, Misschien kunnen ze we profiteren van het kampioensfeest van PSV, want het ja. is Roda PSV. Gisteren gespeeld ADO Den Haag tegen FC Twente 2-1, VVV Heerenveen 0-2, Vitesse Sparta 7-0, Pek Zwolle nee. tegen Excelsior 2-1 en vrijdag al gespeeld Heracles AZ 0 -2. Vitesse-Sparta verstond ik niet. 7-0. Oh, okay. PSV heeft 80 punten en is drie speelronden voor het einde. De landskampioen, 10 punten voorsprong op Ajax. Dat nog moet achteruit kijken, want het gaat nog spelen tegen AZ. En dat heeft vijf punten minder. Dat zou dan dus zomaar nog wat teruggebracht kunnen worden. Feyenoord is de nummer vier en zal dat waarschijnlijk blijven. Het staat acht punten achter AZ en acht punten voor FC Utrecht. Een soort niemandsland dus. En Utrecht, dat heeft dan weer vier punten voorsprong op het clubje daarachter. Vitesse... En vlak daaronder Peck en Heerenveen... die nu op plaatsen staan voor Europees voetbal. Tenminste, het vechten om een ticket daarvoor. Onderin zijn redelijk veilig nu Groningen en Willem II. NAC heeft 30 punten. Roda 26. Sparta 24. En Twente heeft er 20. We hebben we al besproken, denk ik hè? Plat. Alles, Alles? Ja. mag ook wel na 6 uur. Het seizoen lijkt voorbij, maar dat is het nog niet. Want de degradatiestrijd is reet te spannend. En langs de lijn gaat verder om 10 uur. Fijne avond. Volgende week.